Dit is door negens met het NOS Journaal. Een aantal steden voorziet grote praktiek. Na ruim een week van overleg presenteerde VVD en PVDA het plan gisteravond. De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht. En in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar wordt binnen enkele weken bekeken of een illegaal wil meewerken aan terugkeer. Burgemeester Wiene van Katwijk zei in Nieuwsuur namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de coalitie al eerder had moeten praten met de gemeente. Ook zet hij vraagtekens bij de korte duur van de opvang. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De Groningse wethouder en lokale burgemeester Schroor sprak eerder van een bizar compromis. Burgemeester Snijders van Haarlem, die ook voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, vraagt zich af wat er gebeurt als gemeenten toch opvang blijven aanbieden. De Verenigde Staten beschuldigen Rusland ervan dat het extra luchtafweergeschut naar het oosten van Oekraïne heeft gebracht. Ook zou Moskou betrokken zijn bij het opleiden van de pro-Russische rebellen. Het hoge niveau van de trainingen zou daar onmiskenbaar op duiden. In het gebied zijn ook Russische drones gesignaleerd. Volgens Washington nog een teken dat de Russen daar zijn. Amerika zegt dat de Russen verder bouwen aan een troepenmacht langs de grens met Oekraïne... Rusland heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij de strijd in het oosten van Oekraïne. Turkije heeft zijn ambassadeur uit Oostenrijk teruggetrokken. Het land is kwaad omdat het Oostenrijkse parlement in een verklaring... de massamoord op de Armeniërs een genocide heeft genoemd. Vrijdag is het 100 jaar geleden dat de toenmalige Ottomaanse heersers... begonnen met de deportatie van en de moord op honderdduizenden Armeniërs. Turkije ontkent dat Turken zich schuldig hebben gemaakt aan genocide... en spreekt liever van de Armeense kwestie. Het weer in het zuiden en midden klaart het op. Minima liggen rond 3 graden. Overdag vooral in het binnenland zon. In het noorden wat bewolking. Blijft wel droog. 13 tot 17 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht. Set you hallelujah Ooh. Girl, set ya hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you Ooh. Just wow.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 Yeah. Laat de wijzers draaien, wacht je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren, tot die vol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 Hello. Okay.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 jaar live in Sanford en jij bent erbij. What time is it with It's a good life. Ja